12 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken blijft bij zijn negatief reisadvies voor Egypte... ook nu president Mubarak is opgestapt. Het ministerie vindt de situatie nog niet veilig genoeg. Op het Tahrirplein in Cairo zijn nog enkele duizenden betogers. Ze willen eerst zekerheid dat er een nieuwe, stabiele regering komt... die werk maakt van democratische hervormingen. Na het vertrek van Mubarak wordt Egypte voorlopig bestuurd... door het opperbevel van de strijdkrachten onder aanvoering van de minister van Defensie. In de Algerijnse hoofdstad Algiers proberen de autoriteiten een betoging tegen president Bouteflika te voorkomen. Er zijn duizenden politiemensen op de been, volgens het regime om te voorkomen dat de openbare orde wordt verstoord. Maar vermoedelijk zijn de autoriteiten bang voor een volksopstand, zoals in Tunesië en Egypte. Tegenstanders eisen democratische en economische hervormingen en een nieuwe regering zouden enkele duizenden mensen proberen het 1 meiplein te bereiken... waar de betoging wordt gehouden. Er zijn al berichten over schermutselingen en arrestaties. In Almere is vannacht een buschauffeur met geweld overvallen. Even na één uur stapten twee mannen in... en hen bedreigden de chauffeur met een vuurwapen en een mes. Ook sloegen ze hem in zijn gezicht. Ze pakten de geldlade en gingen er vandoor. De chauffeur van de bus, waar verder geen mensen in zaten, raakte licht gewond. De daders zijn nog spoorloos. Er komt een landelijk netwerk van alcoholpolies voor jongeren die zichzelf bewusteloos hebben gedronken. Kinderarts Van der Lely, initiatiefnemer van de eerste alcoholpolie in Delft... helpt de komende drie jaar twintig ziekenhuizen om afdelingen op te richten voor zogenoemde coma-zuipers. De behoefte aan alcoholpolies is groot, zegt Van der Lely. In 2009 werden ongeveer 500 jongeren naar ziekenhuizen gebracht die bewusteloos waren door overmatig drankgebruik. Het aantal van het afgelopen jaar is officieel nog niet bekend. ligt waarschijnlijk rond de 700. Het weer bewolkt en bijna overal regen. Middagtemperatuur van 3 graden in Groningen tot 12 in Limburg. Met een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS. het computer- internetcentrum van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 Stream.